Reputatiecoaching podcast aflevering 35. Hallo en hartelijk welkom bij de Nederlandstalige podcast die je helpt om jezelf en of je bedrijf prominent op de kaart te zetten. Ik geef je tips en adviezen waarmee je meer business kunt doen door op de juiste wijze aan je reputatie te werken, je online vindbaarheid te verbeteren. En het optimaliseren van je website voor gebruikers en zoekmachines. Je kunt merken dat de zomer echt is begonnen. In ieder geval op het noordelijk halfrond. In Nederland zitten we op dit moment sinds 2006 weer eens in een heuse hittegolf. Ik adviseer je om het hoofd koel cool te houden terwijl je naar deze podcast luistert. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach. En ik ben je host voor vandaag. Vanwege de zomerperiode is er ook wat minder nieuws te melden. Ik heb ook afgelopen week weer veel gelezen, maar vond er bij niet bij te veel relevante artikelen tussen zitten. Dus ben ik in mijn archief met leuke en veelal tijdloze topics gedoken die ik ooit al eens heb verzameld. Daaruit komt het, het merendeel van de onderwerpen van vandaag. Afgelopen week heb ik van een aantal mensen van Ordina hun LinkedIn-profiel kritisch bekeken om hen op basis van mijn bevindingen een aantal tips te geven. De presentatie die ik hiervan heb gemaakt wordt eerst intern binnen Ordina gepubliceerd. Zodra die verspreid is, zal ik die presentatie ook op www.reputatiecoaching.nl posten. Als eerste nieuws over Facebook. Het aantal bedrijfspagina's groeit nu heel hard. Als tweede topic. Het mogelijke effect van een Google bedrijfspanorama op je positie in de zoekresultaten. Het derde onderwerp. Twitter heeft een tijdje geleden haar lijsten uitgebreid. Iedereen weet inmiddels dat zogenaamde duplicate content door Google wordt afgestraft. Tot een ieders grote verbazing weerlegde de Madcuts dit punt eerder deze week. En durf eens niet just een other WordPress site te zijn. Wat ik daarmee bedoel hoor je later. Ga je verhuizen met je bedrijf? Let dan op... want de procedure om binnen Google Plus te verhuizen is aangepast. Waarom kost SEO zoveel tijd? vroeg Tim laatst aan me. Waar dat zoal doorkomt leg ik je daarna uit. Als laatste onderwerp heb ik tips voor je voor het schrijven van content... die anno 2013 scoort in de zoekmachines... en suggesties voor allerhande soorten content als je even te maken hebt met een of ofwel een schrijversblokkade. In podcast 23 van 5 mei 2013 berichtte ik dat Facebook op dat moment zo'n slordige 15 miljoen bedrijfspagina's, of beter gezegd fanpages had. Nu zijn we alweer twee maanden verder en eerder deze week meldde Facebook dat er al 18 miljoen fanpages zijn aangemaakt. Er blijft natuurlijk een strijd tussen Facebook en Google+, maar Facebook zegt dat er op dit moment zo'n 1 miljoen fanpages per maand bijkomen. Wat Google Plus nu aan bedrijfspagina's heeft is niet duidelijk. Ik denk dat Google hier pas weer een uitspraak over doet als ze vrijwel zeker weten dat ze voorliggen op Facebook of ze Facebook het vuur aan de schenen kunnen leggen. Enige tijd geleden heb ik een bedrijfspanorama gemaakt bij wijnhandel Logie in Amsterdam. Ik ben er terecht gekomen nadat ik in april daar op een yelp party een wijnproeverij heb mogen bijwonen waar ik toen ook foto's heb gemaakt. Deze authentieke wijnhandel in Amsterdam is een kleine maar sfeervolle zaak. Op zich was ik mede door de geringe grootte ook relatief snel klaar met het bedrijfspanorama. De bedrijfspanorama kwam online evenals een goede twintig foto's die ik er ook nog had geknipt. Toevallig had ik de positie in de lokale zoekresultaten eind maart nog bekeken en een screenshot ervan vastgelegd. Deze vind je terug in de show notes. Daarin is te zien dat de logie toen op de g-positie in de lokale zoekresultaten stond. En op het moment dat ik de bedrijfspanorama maakte stond het bedrijf op de vijfde positie naast de e Helaas heb ik daar geen screenshot van. En hoewel ik niet direct wil spreken van een kausaal verband, lijkt het er echter op alsof de Google Plus listing is gaan stijgen sinds de bedrijfspanorama en de bedrijfsfoto's online kwamen. Inmiddels staat hij namelijk al op de tweede plaats, op de B-positie, als je zoekt op Wijnhandel Amsterdam. Daarvan heb ik wel weer een screenshot gemaakt. Ik wil nogmaals benadrukken dat een bedrijfspanorama echt niet per definitie leidt tot een hogere positie in de lokale zoekresultaten. Het kan heel goed zijn dat er andere factoren in het spel zijn. De website zelf heb ik niet in de gaten gehouden, maar als het bedrijf continu nieuwe content publiceert en daarmee bezoekers naar de site trekt, die de content dan ook nog eens links en rechts delen op de sociale media, kan dat natuurlijk ook een verklaring zijn. Ik vond het in elk geval leuk om met je te delen en ik hou de online rankings van de bedrijven waarvoor ik een bedrijfspanorama maak redelijk goed in de gaten. In podcast 3 en podcast 12 heb ik je verteld over Twitter-lists. Daarmee kun je je tweets opnemen in lijsten, waardoor hun berichten niet jouw timeline ja, vervuilen. Het voordeel van lists is dus dat je ze zelf kunt bekijken wanneer het jou uitkomt. Toen ik er vorige keren over berichten ondersteunde Twitter maximaal 20 lijsten met maximaal 500 gebruikers per lijst. Sinds enige tijd is deze beperking opgeheven. Er is nog wel sprake van een vorm van een beperking, maar ik verwacht dat je daar niet zo snel tegenaan loopt. Je hebt nu namelijk maximaal 1000 lists, van 5000 accounts per list. En vanuitgaande dat je iedereen slechts in één list zult opnemen, kun je nu dus 5 miljoen mensen volgen. Dat moet zelfs voor de meeste onder ons voorlopig voldoende zijn. Google waarschuwt ons er al tijden voor. Vermijd duplicate content, want als je dezelfde content op meerdere plaatsen publiceert, wordt je afgestraft. Dan scoort geen van je content in deze machtige zoekmachine en worden jouw artikelen dus niet gevonden. Als rechtgeaarde contentmarketeers doen we dus ons uiterste best om dubbele content te vermijden. Maar afgelopen week kwam er een video van Matt Cutts online... waarin hij vertelt dat duplicate content wat Google betreft geen probleem is. Deze video heeft veel online discussies opgeroepen. Veel bloggers en andere mensen die zich bezighouden met digital marketing... zijn nu op zijn zachts gezegd een beetje het spoor bijster. Want eerst zegt Google dat ze duplicate content aanpakken en afstraffen... en nu, een aantal maanden later vertelt hetzelfde bedrijf dat duplicate content geen probleem is... en je je dus geen zorgen hoeft te maken als je je content meermalen publiceert. In de show notes zie je de video waarin MadCuts dit zelf toelicht. Voor het geval jij ook het spoor bijste bent... hoop ik je nu deze uitspraken duidelijk te kunnen maken. Als je de video beter bekijkt dan kun je zien... dat de vraag niet gaat over het massaal spammen van honderden weblogs... of pagina's met dezelfde content. Nee... Het gaat over het meermalen publiceren van informatie die vanuit fiscaal of juridisch oogpunt verplicht is, zoals bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden. Matt zegt dat je je daarover geen zorgen hoeft te maken, tenzij je spammy content probeert te posten of bezig bent met keywordstuffing. Hij laat ook weten dat Google ervan op de hoogte is dat je soms verplicht bent om bepaalde disclaimers op meerdere plaatsen te tonen. Als je WordPress vers installeert, moet je nog tenminste een paar dingen doen voordat je blog echt goed up and running is. Ik adviseer altijd eerst aan te vingen dat zoekmachines tijdelijk je site nog niet mogen indexeren. Zo voorkom je dat jouw geklungel tijdens het opstarten van je blog een verkeerde indruk wekt in de zoekmachines. Pas als je alles op de rit hebt en je vindt dat je live mag gaan, kun je deze beperking uitschakelen. Naast dat je je permalinks goed moet instellen, moet je ook je ondertitel aanpassen. Deze tagline of ondertitel staat standaard op Just an Other WordPress site. Als je dit niet verandert dan staan jouw webpagina's, net als een slordige 274 miljoen andere pagina's, online gemarkeerd met de tekst Just another WordPress site. Dit staat wel erg slordig, maar echt, je bent dus niet de enige. Zorg er dus voor dat je dit zo snel mogelijk aanpast als je een nieuwe WordPress installatie uitvoert. Je doet dit door in te loggen op je WordPress dashboard en dan door te gaan naar instellingen, algemeen, ondertitel. Je kunt hem dus nog beter leegmaken dan de ondertitel op de standaard tekst laten staan. Op 4 maart van dit jaar liet ik je in podcast 14 weten over de veranderde richtlijnen van Google ten aanzien van het verhuizen van een bedrijf in Google+. Eerder deze week verschenen er berichten dat de richtlijnen met betrekking tot verhuizen in Google+, wederom zouden zijn aangepast. Dit is te lezen in een bericht van Jade Wang van Google in de Google Product Forums. Maar... Als je eenmaal induikt, dan blijkt dat het slechts een copy-paste is van haar post die ze op 19 februari van dit jaar al had geplaatst. Voor de volledigheid haal ik de essentie hiervan nog even aan. Als het een verhuizing is van een geverifieerd adres in Google Plus lokaal, dan volstaat het om het adres aan te passen. In de meeste gevallen werkt het aanpassen van het adres, maar het kan voorkomen dat er een nieuwe pagina wordt gemaakt voor de nieuwe locatie. Dan hoef je je geen zorgen te maken, want in 1 tot 2 weken is de oude locatie dan verdwenen. Mogelijk moet je de nieuwe locatie verifiëren. Als er een nieuwe pagina wordt aangemaakt kun je ook de oude pagina als gesloten markeren en Google een bericht sturen met daarin de URL's van de oude en de nieuwe locatie. Zij zijn dan in staat om deze pagina's aan elkaar te linken en ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld geen reviews etc. kwijtraakt. Luisteraar Tim vroeg me onlangs hoe het komt dat SEO zoveel tijd kost. Hij was bezig zijn eigen website hoger te laten scoren in de zoekresultaten maar kon maar geen significante verbetering bespeuren. Ik moest hem enigszins teleurstellen en hem melden dat je frequent nieuwe, verse content moet produceren, als je wil dat je totale website met alle artikelen beter gevonden kan worden in de zoekmachines. Zijn meest recente blogbericht was anderhalve maand oud. En het op ene laatste bericht was ongeveer een maand voor die tijd gepost. Tja, dat werkt niet. Als je wilt dat jouw site echt naar voren komt in de zoekresultaten, moet je niet alleen opvallen met goede content voor je gebruikers, maar moeten de zoekmachines dit ook in de gaten krijgen. En daar zit hem nu net de kneep. Afgezien daarvan kost het tijd om te onderzoeken wat de status is van de content van je concurrenten, of beter gezegd, de sites waar je boven probeert te scoren. Als die sites een paar nieuwe, unieke en originele artikelen per week publiceren, dan wordt het lastig om erop in te lopen. Daarnaast helpen links van andere sites met een zekere mate van autoriteit ook nog steeds met het hoger laten scoren van jouw content. Maar die krijg je ook niet zomaar. Daarvoor moet je ook steeds met goede, waardevolle content komen, anders krijg je geen kwalitatief goede links. Google wantrouwt snelheid. Dus als jij in heel korte tijd een gigantisch aantal links naar jouw content realiseert, gaan er hoogstwaarschijnlijk bij Google allerlei alarmbellen af met alle gevolgen van dien. Je kunt beter rustig groeien en regelmatig goede content produceren dan dat je dit in de hoogste versnelling doet. Het alom bekende gezegde, langzaam aan, dan breekt het lijntje niet, is ook hierop van toepassing. En natuurlijk schrijf je content die inspeelt op de juiste zoektermen. Om die te vinden moet je veel onderzoek doen, ook dat kost tijd. Want simpelweg artikelen publiceren en content online pletteren over de meest uiteenlopende onderwerpen die mogelijk zijdelings enigszins met jouw website te maken hebben, is veel minder effectief dan artikelen te schrijven over specifieke en relevante zogenaamde longtail zoektermen. En als ik het toch heb over het schrijven van goede content, wil ik je nog eens een aantal aandachtspunten en tips geven waarmee jij je voordeel kunt doen als je bezig gaat met het produceren van content. Want vergeet niet, technieken die in 2012 of daarvoor nog werkten, werken nu waarschijnlijk niet meer. Als eerste, heel belangrijk, schrijf voor mensen, niet voor de zoekmachines. Al meermalen aangehaald, maar ik zie nog maar al te vaak content die overduidelijk is geschreven voor zoekmachines. Twee, schrap het bericht dicht uit je vocabulaire en dat bedoel ik voor altijd. Het gaat om waardevolle content, niet om hoe vaak je bepaalde woorden laat voorkomen. 3. Gebruik gerelateerde zoektermen, synoniemen en grammaticale variaties. Hiermee maak je content relevanter en ziet het er natuurlijker uit. In de infographic in de show notes staat op de vierde plaats dat je de tilde, dat is het kronkeltje van Manjana, kunt gebruiken om synoniemen te vinden. Helaas is deze optie vorige maand geschrapt door Google. Als vijfde, schrijf lange, relevante en in-depth content. Dit werkt een stuk beter dan korte artikeltjes van enkele tientallen woorden. Lengte is op zich geen doel. Want het is altijd beter om te stoppen als je het gevoel hebt dat je alles hebt gezegd en niets meer hebt toe te voegen. 6. Maak gebruik van longtail zoektermen. Dit zijn langere zoektermen, dus in plaats van bijvoorbeeld je content te richten op de zoekterm bruidsreportage, kan het beter zijn om een aantal artikelen te publiceren gericht op termen als hoe lang duurt een bruidsreportage en wat kost een bruidsreportage. 7. Beantwoord de vragen van je prospects. Als je klanten vragen hebben over producten of diensten, typen ze deze waarschijnlijk ook in op Google. Zoek zelf ook eens op een aantal vragen die je kunt bedenken voor jouw business en geef betere antwoorden dan je concurrenten. Zo onderscheid je je en vergroot je de kans dat je prospects bij jou kopen en niet bij je concurrenten. 8. Breng je content onder de aandacht van je markt. Gebruik niet alleen de social media, maar ook fora, discussiegroepen, nieuwsbrieven enzovoorts. Als negende begin met Google+. Dit helpt je ook om een voorsprong te krijgen op je concurrenten die hoogstwaarschijnlijk nog niet op Google Plus zitten. Participeer actief in diverse communities en deel je kennis en ervaring. Maar begin niet te verkopen en stel je behulpzaam op. Als laatste, 10. Let op je title tags en meta descriptions. Die worden nog steeds in de zoekresultaten getoond en bepalen voor een groot deel ook de relevantie en dus je positie in de zoekresultaten. Dit zet je hopelijk op het juiste spoor om de juiste content te produceren. Maar ik kan me goed voorstellen dat je soms geen idee hebt waar je over kunt gaan schrijven, bloggen of podcasten. Daarvoor heb ik dan nog als bonus een aantal suggesties voor je. Mocht je verlegen zitten om een ander format voor een blogartikel, doe dan je voordeel met deze handreikingen. Lijsten. Mensen zijn gek op top 5, top 10 of top 20 lijsten met tips, suggesties, opzommingen, etc. Ik zie ook elke keer dat mijn blogposts met lijsten beter worden bekeken dan andere berichten. Instructies. Mensen zoeken op internet naar instructies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Doe daar je voordeel mee. Het is ook niet voor niets dat ik dikwijls instructiehandleidingen en instructievideo's online plaats over hoe je bijvoorbeeld je bedrijf kunt aanmelden bij bepaalde review- of social media sites. Reviews. Mensen hechten veel waarde aan de meningen van anderen. Zeker als deze een bewezen trackrecord hebben van waardevolle reviews. Zo kun je reviews publiceren over producten, websites, boeken, films, muziek, Restaurants, hotels, enzovoorts, enzovoorts. Foto's. Post één of meer foto's die betrekking hebben op je website of blog. Linklists. Als jij een aantal links hebt verzameld naar sites of artikelen met waardevolle content, dan is de kans groot dat anderen die ook graag lezen. Begin eens met het publiceren van dergelijke linklists. Actuele gebeurtenissen. Schrijf eens over zaken die actueel zijn in je buurt, in je plaats, je land of in de wereld. Probeer daarbij een interessante en bovenal originele invalshoek te kiezen. Tips. Mensen zijn gek op tips om dingen sneller, efficiënter, effectiever, goedkoper of gemakkelijker te doen. Heb je één of meer goede tips? Deel die dan met je publiek. Aanbevelingen. Beveel je favoriete boeken, websites, films of andere zaken aan aan je publiek... als deze van toepassing zijn op je weblog onderwerpen. Interviews. Interview een prominente persoon of expert uit je vakgebied... en publiceer de vragen en antwoorden op je site verkiezingen of enquêtes, stel vragen aan je lezers over relevante onderwerpen en publiceer de resultaten op je site. Wedstrijden of verlotingen, organiseer een bepaald wedstrijdelement om zo verkeer naar je site te trekken en reacties op je site te verzamelen. PowerPoint presentaties, heb je ergens een presentatie gegeven waarvan je denkt dat die interessant is voor een breder publiek? Upload hem dan naar bijvoorbeeld slideshare.net en schrijf er een blogpost over waarin je de presentatie embedt. Podcasts. Soms is het gemakkelijker om over zaken te spreken dan erover te schrijven. Neem het dan op, zet het om naar mp3 en plaats het online. Je kunt vaak al heel laagdrempelig beginnen met een podcast. Video's. Er zijn meer dan voldoende tools om leuke, interessante en leerzame video's te maken. Doe eens iets anders en breng je boodschap over in een video die je op YouTube plaatst. Uitspraken, citaten en aforismen. Deze kunnen soms leiden tot diepzinnige beschouwingen en veel reacties op je artikel. Vermeld de bron indien bekend. Guestpost. Vraag eens anderen een artikel te schrijven voor jouw site en voor jouw publiek. Of bied de webmaster van een andere site aan een artikel voor zijn of haar publiek te schrijven. Als je nu nog geen inspiratie hebt voor een stuk content, dan weet ik het ook niet meer. En als je nog originele ideeën hebt voor een andere format dan dat ik hierboven heb vermeld... laat dan een reactie achter onderaan de transcriptie. Ik noemde zojuist als twaalfde punt het maken van een podcast. Mocht jij interesse hebben in hoe je zelf een podcast opzet... En online publiceert en promoot, laat het me dan weten. Reageer onder de transcriptie van deze podcast, die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl/slash 35 of stuur een berichtje naar podcast.reputatiecoaching.nl. Bij voldoende animo zal ik een special hierover maken, of een webinar of iets dergelijks organiseren. Met deze grote hoeveelheid tips kom ik dan weer aan het einde van de podcast van vandaag. Op zich had ik niet bijste veel nieuws, maar ik hoop dat ik je toch weer van nuttige en bruikbare informatie heb kunnen voorzien.